Degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving, beleefd, aanbevelen, Bills en. Ja, dat spreekt hij mee. Hoe zegt u? Ik versta Hendrik Jan Pieterbal. Wat die naam mij zegt. Moment, moment. Hendrik Jan Pieterbal. Wat zegt mij dat? Dat zegt mij niet. Wat zegt u? Wij hebben samen in de wat gezeten. In de tweede klas van de lagere school. Kijk eens aan, zeg. U zat achter me. Hé, hey, dus er zat iemand achter me. Wat gek, zeg. Zou me dat misschien niet opgevallen zijn? Op de klassenfoto stond u rechts naast me, zegt u. Wacht even, die heb ik hier in mijn portefeuilletje. Hier, momentje. Hier, rechts naast me. Mijn ik zegt. Rechts naast me staat op mijn foto een, uh, een, uh, laat ik zeggen, een soort uh, druppel vocht. Bent u die druppel vocht, meneer Hendrik Jan Bietenbrak? Nee, bloemenwater. Kom, hoe heet u nou toch? Ja, hoe kan ik het vergeten? Wat zegt u? Nee, u maakt volstrekt niets niet me wat, een zes mal, hè? Moment. Meneer Pieterbal, ik zie opeens een eng wit jongetje met twee onwaarschijnlijk grote oren. En als u lacht, klinkt dat alsof het putje verstopt zit. Komt dat? Ja. Lacht u eens. Wat? U heeft normale oren, meent u? Ach, en u ziet niet wat er te lachen valt, zegt u? Twee werven acht. En u voelt zich ook geen druppel vol, Flink zo hoor. U zegt, u hebt zich waarschijnlijk in mij vergist, zegt u. Dat zou best eens kunnen, kerel. En dat lijkt me dan niet voor het eerst, hè? Knop dat maar in je oren, Hendrik Jan. Plaats had. Dat is er in De enger. We leggen je in de inkpot stoppen zal u bedoelen. Nou, wie kaat kan van mij zijn van Pieter de Bal verwachten. Psst, psst. De helft. Morgen, meneer is Zagjes. Oh, Morgen. Ja, ja hoor, vooral doen hoor. Iemand die een levensgevaar verkeert, die moet je vooral goedemorgen morgen wensen. Waar was ik? Wie ben ik? Wat doen we? Twee dingen, punt A, punt B. Noteer. Nee, in je hersens. Bijkele trein in je hersens. Punt A, punt B. En onthouden. Dat staat een mensleven op je wel. Van wie? Van wie anders? Dan van wie? Dan van mij. Het toe. Het toe, ja hoor. Daar staat iemand met één been in de urn. Het toe. Wat is dat dan? Straks, geen tijd, brief voor. Waar waren we? Wat zei ik? Punt A, punt B. Precies, noteren, bijtelt alvast. Punt A, ik ben er niet. Herhaal. U bent er niet. Ja, uitstekend, repeteren blijven. Totdat er een muur vast in zit. Waar ben ik? Nergens. Goed, kan beter. Plaatsaanduiding geven van waar ik ben. He? Voor als er dan gevraagd wordt, waar is mijnibiels? Wat zeg je ze dan? Hup! Uh, oh, die is even sigaretten halen. Ah, goed zo, vrouw. In Veendam. zeg het erbij, in Veendam. <lacht> Maakt het overtuigender. Met blik in de agenda dus. Die is even sigaretten halen, blik in de agenda in Veendam. Twee vliegen in één klap. A. Man die zich van geen kwaad bewust is, haalt even sigaretten. Bewijs voor zijn onschroep. B. In Veendam. Verklaring voor een wat langduriger afwezigheid. Noteren en vastbijtelen. Dat horen ze? Ja. Zal ik op de kaart bij Veendam misschien een vlaggetje prikken? Een vlaggetje? Nou, dat ach, nee, nee, nee. Geen overdreven feestbetoon zeg. Werk aardig hier, hier, hier, waar was ik? Wie, wie ben ik? Wat doen, wat doen we? Wat punt doe? B Punt B Bijbelpas. Dat was op oh, grote problemen. weg Wegbikken punt A Punt B Dat kom nog wel pas mee Veel belangrijker dan punt A Big weg punt A En Bijbelpas. punt B Aanhalingstekens Is hier al Vraagteken aanhaling sluiten Heb je het? Dat heb ik Mooi, geen antwoord Waarop? Op punt B aanhalingstekens. Is hier al Vraagteken Aanhalingsstekens sluiten Wie? Vraagteken wie vraag Hij! Hey, uit En hou op het die laat leefstekenblaan. Hey, dinges, de woezeling, de driftkop, de bloedarstige genal nee weet. Nee, weet. Oh, Nee, v moo. Oh. Nee, vee mijn moordust, kom, kom het kind. Toonbeeld van zachtzinnigheid en wiels. Wat wil je ordentelijke burgers tot en met bij wielsen? Nee, hij, hij, de wilde man, de killer, de vraaggierige roofdieren. Hier, over, over wie hebben we het nou? Ja, geen idee. Over Paul. Over Paul. Als we het over een bloeddostig die hebben. Over wie, over wie hebben we het nou? Over Paul. Over wie anders? Goed. Ach, oh, die zullen we een goed zak. Ja, Paul. Uh, we zullen een goed zak. Uh, over Had mensen kennis gesproken. Dat nou, hebben die kwal. Ik Paul. Kruikje, roer me niet. Polen, man. Dat is een man. Dat is een drit hartse statement. Als een karnibaalpool. Ah, kom nou toch. Ja, de eerste ja. keer dat ik hem kwaad hier moet nog komen. Nee, nee, wees blij, wees dan blij. Ja, wij nee, jij geluk gehad. Als gewoon kwaad, hoor. Dan... Stil, stil, stil, Dan komt hij op de trap. Ik hoor het. Dekking, zoek Dekking, ik moet weg. Ik ben er niet. Geen geef blagpertoon, ik moet weg. Dekking, op zij. doe je rok opzij, ik moet eronder. Waaronder? Onder je bureau. Ik, ik, ik ben er niet, ouw, oud oud mijn knie, Oud mijn hoofd, ouw, oud, was niet, ik zit klaar, Breek me los, ga wel, ga wel, mijn hoofd, oude knie, daar komt hij, dek me, ga voor me staan, ik ben er niet, dek me af, hou je langer, maak je breder, zo, zo, zo, zo ziet hij me, kan niet, hij komt eraan, doe, doe, ik moet iets doen, wat zei Napoleon, nee? Napoleon, wat zei hij, hup, doe, hup, een uur is te lang, een dag is te kort. Wat zei Napoleon? Ik kan me niet herinneren dat hij ooit iets gezegd heeft. Napoleon iets? <laughs> Napoleon, die Corsicaanse rapel stond geen seconde stil. Moment, ik heb het. De beste aanval is de verdediging. Opzij. Dat staat hier een mensenleven op het spel en wat voor voorheen. Het mijne. Je noemt er al, je noemt er al niks. Bevuist, wat is bevuist hier? Klaar, met één klap. Ik, ik hem met één klap. Op zijn moord, zuchtige kaart. Let op, hou van. Daar is hij. Pak aan, kom, en moknattel. Goeie, nee, nee. Wat heb jij nog meer op je malle hoofd, Nou, maar niet op bromhelm. Zeg, hoe vind je hem? Hoe vind ik hem? Nou, ik vind hem nogal hard, zal ik het zeggen man. Ja, maar dacht je, dat ding dat weer staat het gewicht van een mammoet zonder een duik? Kijk nou even, er zit een duik in. Dat kan je nagaan, zeg. Ik had mijn vuist nog kunnen blesseren. Zeg over Mahmud gesproken, wat zei jij eigenlijk? Hij speelde Napoleon. Napoleon, zo, zo, voor of na de Mescure. Oh ja? Of was ik Napoleon een Mescure? Nou, met de officiële portretten vergeleken zou ik zeggen van ja. Ah, oh, onzin. Trouwens, dat was een volstrekte oh, oh, zelfverdediging. Nee, weet ik. Ik was namelijk van zins. Paul, even nogal te slaan. Ja, natuurlijk. Binnen de figerende arbeidsverhoudingen... een normaal staaltje van ondernemersactiviteiten... zullen we maar zeggen. Ja, ja. Zoekt gij bevrediging in de arbeid? Begin dan uw werk met een kaakslag van de baas. Nee, weef, serieus, gaaf man, hè. Het is Paul zijn leven op het mijne, zeg. Nou, wat zou je zelf kiezen, tenslotte? In het licht van uh, milieuverontreiniging... of gelet op de overbevolking. Ja, klet maar af, hoor. <lacht> Daar heb ik een hulp aan te hellen... aan die... Want die had het allemaal kunnen voorkomen, die, die wist het, die. Ik wist het niet, maar die wist het wel, die. Die wist wat, die? Die, die wist alles, die. Um, wat die weet, Zegt die. Nou die. ja, dat is mijn aangeboren leergierigheid, dat is meer de gave eigenlijk wel, Dacht ik weet je die. Gave, ja, gave, stom ja. Hier, ze, in plaats, in plaats van dat je een seintje geeft, een heentje... Een stil wenkje? Dat deed ik! Wat dan? Dat deed ik! Wat dan? Ik ben namelijk heel demonstratief ga zitten lachen! Tja, dat doet niet een stille wenk! Daar ziet hij niemand even met zijn schaterende stembanden de geluidsbarrière te doorbreken. Op het scheelt niet veel. Ik kon er nauwelijks bovenuit komen. Schreeuwen geen gebrek, ik zeg. Dus dat maakt het alleen nog maar erger mee, Toen kon je me drie straten ver horen kwetteren. Op, op, op wie? Op wie? Op wie? Op dat smeergestelletje, op dat smerige, Sst, op, op, dat smerige op, op de heren van links, laat, laat ik het maar voorzichtig, voorzichtig zeggen, laat ik maar niet weer beginnen, een moord, als wat is wel het voor vandaag, niet waar jij? Nou sorry, maar ik kan het nog steeds niet helemaal vol hoor. G gisteravond, gisteravond op de sociëteit, op de herenclub, daar komen de verkiezingen ter sprake, Bosraad weer. Die wisten natuurlijk ook, die smeerlap. Dat was weer een voertje à la Bosraaf. Even Biels uit je tent lokken. Die ging even iets vriendelijks zeggen over links. Meneer Bosraaf. Nou, ja, dan moet je dat met mij hebben, hè. Uh, een Biels te vlotten. Een Biels en links. Nee, weet. Een Biels en links. Gif en tegengift, zeg maar. In die volle orde. Precies. Een onzin. Ik en links, zeg. Dat is een stier en een lap, zwans. Voilà, kletspraat. Dat ik trek daar even een paar laartjes open, zijn, de helle. Maar die rode honden geen brood van rust hoor. Even van klets, klets, planderen. Want dan zit ik niet op een wordt te verlegen hoor. Dan krijgen de heren linkse sluitmoordenaars op het zakenleven stuk voor stuk even de beurt hoor. Ja, noem ze maar op, de heren, de heren welvaartsburgers. Van der Uil. zacht, zacht, zacht, Van der Uyl, Von Boelman, André Terlauw. Roel van Duin van Maasdam. Hannes Lammeling. Daar blijft geen draad van heel hoor, dat verzeker ik. <laughs> ja. ja, dan kunt u heerlijk tekeer gaan, hoor ik van George. Ja, je verloopt, de Rinderman, <laughs> mijn compagnon. Die zit erbij, hè, met dat zuinige mondje, met dat muffe bekkie, met dat dorre koffie, je weet wel. Ik weet het niet, nee. Nou, nou, wees dan blij. Dat zure bedoel ik, hè, dat wrangen van dat ouderlijke koppie dus, met dat verpieterde bekkie. Zie je het voor je? Nee, ik, uh... Nou, ik wel, nachtmerrie, verschrikkelijk man, verschrikkelijke man. Als mens dus, begrijp me goed, als mens, als verloofde weet ik niet. Als geloofde heb ik met de man geen ervaring. <GELUIS> daar blijf ik af. Kan meevallen, kan tegenvallen. Dat weet ik niet. Ja, De man als geloofde kom ik niet aan. Principeel niet. Maar als mens. Wees blij dat je niet als mens kent. Wat jij. Kijk en daar heb je het nou. Wat? Eh, eh, daar, we kunnen dat ik er nooit de behoefte aan heb iemand bewust te krenken. ...dat is dan mijn compagnon. Ja, ja, die wist het. Die, die, die, wat wist die? Ja, van Paul. Dus jij wist het ook niet, van Paul. Nee, wat? Links. Links. Paul. Links. Paul. Totaal van de verkeerde kant. <tot> Links. En hoe? Tot in het vooruitstrevende, volgens zeggen. Meneer Pollman even... Mijn architect notabene, topfunctionaris, is links. Moet je altijd een keurige zaak gehad hebben. Blij dat pa en grootpa er geen weet meer van hebben. Die zouden de politie bij halen. Bij Biels een links persoon in dienst. Heeft augustus een vooruitstrevend mens aangenomen. Ze zouden me geslagen hebben. Oude Rannets misschien. Niet van deze tijd, maar wel stijl. Principes. Drinken als huzaren die twee oude, Geen boerenmeid was veilig voor de bamboezems. Maar als het op burgerlijk wat zoen aankwam, heren, ah. zeg heren, Linkse mensen, geen voet over de drempel. Geen verval van zeden. Ouderwets mogelijk. Maar kun je daarmee het hedendaagse verwilderingsproces goed praten? Ah. Zeg, als ik het dus goed begrijp, heb je Koen gisteravond beledigd in zijn politieke overtuiging. En nou ben je van plan om er dus straks eventjes je verontschuldigingen voor aan te bieden. Nou, hè... Hé, waarachtig dat, ik bedoel, zou natuurlijk gewoon erkennen fout geweest te zijn, handgrijpen recht in de ogen kijken Paul, met diep gemeene verontschuldiging hierop, graag chef en dank Paul, incident besloten dat kan toch, He? dat kan hier onder elkaar gesloten mannen van eer, gewoon oprechte excuses aanbieden wie weet trap wie erin want dat is goed geloven volk hoor, het linkse volk en ik kan er geen buil aan vallen, maar jullie... Weet je, als jij ooit nog eens, eens op zoek mocht te wezen naar een eerlijk mens, ga jij dan eens mee zoeken. Ah, onzin Als ik vol mijn oprechte excuses aanbied, dan ben ik daar geen haar minder op. Integendeel. Ongelijk bekennen, daar is karakter voor nodig. En daar mankeert het nog, wat niet aan. He, een wils, wat wil je? Je ziet het meteen. Ja, en het past goed bij de kleur van je schoenen ook. Wat? Je karakter. Ah, ha, ha, ha, ha. Hahaha, <laughs> bij Wielsen, hè? Ja, ja, ja, je hoort het dan maar even te hellen, hè? Dat is er ook één, tenslotte. Uh, ging me gisteravond in de auto naar huis even bang zitten maken, zegt. Vertelt me toen pas dat Pol links is. Ik zeg, nou, hè? Hij zegt, nou, nou, vergis je niet in Pol als hij driftig wordt. Dan wordt het een duivel. En daar trap ik waar achterin. Ze, Hahaha, <laughs> Paul, ter helle Paul drift Laat zak zelf waarachter een duivel maar wel met zijn zachtzinnige haas, haar koko. Ik uh, stond net nog met hem in de winkel, met Paul. Oh, oh, zo, zo. Ja. Enig teken van opwinding aan? Nee, nee, zeer uh, rustige indruk, mag ik wel zeggen. Voilà, de gemoedsrust, zelf, Paul. <laughs> en dat excuus kan hij ook vergeten. Opgeblazen toestand, allemaal. Ik ga maar daar een beetje op de knieën liggen, zeg. Voor een volmaakt rustig mens. Van links nog wel, koko. Hij, eh. Uh... Ik kocht een uh, revolver. Natuurlijk, hij ik kocht... Huh? Ik kocht de wat? Pistool, pistool, pistool. Ik kocht de pistool. Ik kocht de best... Dickie. Denk ik ik ben al niet sigarettenbeen, dan ben ik verzacht. En laat de klok eraf neerstaan met z'n allen. Direct boem, En jij gillen en bellen, en excuses aanbieden. Ja, ja, maar mensen eten bedankt voor een leuke suggestie. Wat de helle. Zeg, vind je nou niet dat je je een beetje belachelijk maakt? Toen en geweld, zegt het een onzin. <hums> onzin, als iemand er even mijn kop af kon blazen. Ja, dat van die dolle mina's allemaal, dat deed het hem volgens mij. Eh, wat was dat Ja, wat jij zei over die dolle mina's. Wat? Kijk, kijk, toen hè. Moet je opletten, toen zag ik Koen even dit doen. Met zijn ogen. Oh ja? ja? Ja, nou pas nou maar op hoor. Oh ja? Ja, dat is dan meestal het moment waarop bij Koen van binnen een stoppie doorslaat. Dacht ik eigenlijk wel weet je. Dat, dat ik zei dat dat voor die vieze paarse meiden zijn. Ja, ja, ja. Wat hoe Pol zich daarom van aan te trekken? Ine, de vrouw, overtuigde dollemina, vieze paarse meid. Ine! Eentje! Eentje! vrienden Eentje, vlieg mij! Zeg ik dan even... Oh, wat heeft er een kop eraf als hij nog zeven zegt. Overlevingskant, nul met een Lach niet jij. Nou, ik vind het zo'n waanzinnige gedachte... ...dat je die lieve zachte koen voor zo'n jaar... Ha ha ha lieve zachte! Ik heb kanon in zijn schouwe holster. Lief zacht! Morgen chef! Morgen je bent echt tijd, maar wacht even mee. Graag, Chef. Waarom, Chef? Hier, ze hebben weer, ze zijn bo. <lacht> Paul, dag, Paul. Dag, lieve, zachte Paul. Dag, uh, Chef. Het had een mooie dag kunnen worden, Paul, mild weer. Lekker zacht, chef In het groene dal, in het stille dal, Paul Ja, waar uh, kleine bloempjes bloeien, chef Precies, Paul, dat soort dag, Had het kunnen worden, maar goed Doe waarvoor je gekomen bent, Paul Blaas me de kopper af <laughs> die chef Grap, chef Noem het een grap, pol Het is voor mijn gevoel voor humor misschien iets te gewild Maar noem het een grap Ik, uh, ik vind hem uitstekend geslaagd anders, chef is het gefermiteerd er mijnerzijds ook één te plaatsen, chef? Wie ben ik, Paul, dat ik jou je grap niet zou gunnen? Het is mijn kop, maar niet waar. blazen maar een het weg. Hou hem op, chef. Nee, nee, je, ik stoon ik kerstie. Daar you? Don't forsake me, oh my darling. Nee, nee, nee, dat van Little Joe en Poe zegt van... Hoe vindt u hem, chef? Goed. Vol, vol, vol, ik gun iemand, bieden bepaalde berken. zijn sadistische genoegens vol, maar. Moeten we dat ding eens bekijken, chef? Dank je, nee, dank je, pardon. Kijk, drijven die het niet te ver hè? Als je door een Beatles beledigd bent, en je hebt een behoefte aan hem in al zijn weerloosheid als een dolle hond te schieten, doe het dan. Uh, uh, sorry, chef, maar ik door u beledigd? Ja, vol, gisteravond, man. In je stomzinnige linkse politieke overtuiging en in je dolle Ine, Paul, je Mina, je vrouw. En doe me nou een genoeg heen, Schiet, Paul. Oh, nou begrijp ik hem pas, Chef. Van gisteravond. Dan ja. hebben we gelachen hoe we daar even zo heerlijk kinderlijk recht zat door te draven. Ja. Nee, nou begrijp ik hem pas. Ja, ja, ja. Maar nou, ik even mijn grap afmaken, Chef. Let op hoor, daar gaat hij. Bang! Hé, wat is dat nou in mijn Van de gevier, water, Paul, wat is dat nou? Ik drijf. Ik dacht vanaf het ballen, zeg, had er een rekening mee. Ja, God, wat een straal, zeg. Sorry, zeg, sorry, maar ik had het nog niet geprobeerd, hè. Hij is, eh, hij is voor mijn neefje, begrijp je? Ja. Is vandaag jarig. Nou, die zal schik hebben, zeg. Dacht hij niet? Ja, ik wil in mijn schik over de aarde. Ja, hè? en nou met van die heerlijk mannelijke kromme benen door die klapdeur met ja. de kroeg binnen waggelakoen. En dan valt daar een doodje stilte en dan zegt hij ja. en dan duikt iedereen onder de tafel. Ja, ja, ja. en dan schiet hij de spiegel aan mannen met je manneke vis, hè. Ja. ja, ja, ja, ja, ja, en dat doen we. Ja. Doe we. Ja. en dan, dan was u de corrupte sheriff, chef. En u kwam niet vermoedend binnen met die bekende gemeente Grijs van u en dan zei ik... Ik stilte, Bob. Ja, en dan zeg ik, bang, chef. En God, wat een straal. Hé, nee, die is nou je zou hebben die zit met dat gewaagde straal. Ja, chef. Ja, dat, is, dat was mijn grap, chef. Ik dacht dat u daar toestemming voor alleen had, chef. Ja, zou je nou eindelijk eens willen ophouden met die ongeheim pol? Ja, chef. Met het water en knoei right chef. En zou je eindelijk eens willen gaan gedragen als een volwassende pool? Ja chef. Als een man van eer rot Roger, chef. Als iemand hier op een belediging reageert als een vent pool? Copy that, chef. Dan kan je je moer staan die spreken vol. Redelijk, chef. Aadnood niet. Pardon? Proeven van een moerstaal, chef. Oh, beste brave Paul. Paul, ik heb jou beledigd, Paul. Klinkt onwaarschijnlijk, chef. En toch, Paul, en toch. Ik heb jou gisteravond gegriefd tot in het diepste van je ziel, beste kerel. Ik heb alles wat jou op politiek gebied heilig is door de mest gesleurd, Paul. Ik heb jouw bloed eigenen dolle inen mina, je hoe heet ze, je, je, je, je, je, je, je vrouw. Die heb ik een vieze paarse meid genoemd, Paul. <laughs> Alsjeblieft, yes, je hebt niet weer op het beginnen. Ik had gisteravond al de kramp in de kaken van de lach, weet u. En dat had helemaal niet, Paul. Jij, Jij zat er wit weggetrokken bij, Paul. En je deed zo, met je oog, Zo. En toen je je doorsloeg, hè, toen deed je zo, deed je zo met je ogen. <laughs> hey, nee, die chef, wat een enorm komisch talent. Hè. Dus. Kostelijk hoor, ja. kostelijk. Ja. Nee, nee, maar moet u luisteren. Maar thuis, chef, thuis. Ja. kijk, op de herenclub moest ik weer inhouden natuurlijk. Eh, ik kan u moeilijk binnen in uw gezicht gaan zitten schateren waar iedereen bij is. Ik kan u niet in het openbaar nog belachelijk gaan zitten maken, chef, wat u... Daar moet u begrip voor hebben. Maar thuis, hè, chef, Ja. thuis, hè. Ben ik het gaan voorspelen, ja. Hoe je dat dan doet en zegt allemaal, hè. Met zo'n rood hoofd, Zonder de geringste kennis van zaken. En met de krachzindigste argumenten op links hakken. Voor mijn En tranen, hè. ine en ik dus. Tranen. Inegaan had het gewoon niet Die hikte op het laatst alleen nog maar iets van. Die goede... Die exact die. de tenminste iets in die zin dan. Yeah. Ik, uh, ik citeerde nu natuurlijk even niet letterlijk, geloof ik. Uh. Bo, nu één ding. Bo, nu één ding. Nu wens ik voor één en voor al, door jou en je vieze paarse min, hoe heet je vrouw, serieus genomen te worden, Bo. Graag, chef. In uh, welke zin, chef? In de zin dat als ik iemand tot in zijn vezels beledig, dat hij zich dan ook beledigt. hoe En niet dat hij me thuis gaat zitten naspelen vol. Is het uh, duidelijk? Helder en klaar, chef. Moeilijke opgaat, dat wel. Waar je dan een keer je best op te doen hebt, man. Voor u graag, chef. Nou. Nou wat, chef? Waar blijf je? ...waar wilt u me gebleven hebben, chef? Ik heb je beledigd, Paul. En als iemand je, je beledigd, Paul, dan doe je iets. Je vraagt op tenminste excuus, Paul. Uh, graag mijn excuses dan, chef. Die eis je van mij, Paul, Op je de uitkeel. Of je geeft maar op zijn minst met de vlotte, hoe heet die, de vlakte hand ...een klap in het gelaag, Paul. <laughs> dat kunt u niet menen, chef. Dat meen ik niet, Paul, dat eis ik. Uh, als het u hetzelfde is, liever niet, chef. Dat is mee, kikketje, Paul. Dan ben ik bereid je op mijn knieën te bidden. Hé, met de Soyang lullig. Ik heb er recht op, ik heb er recht om serieus te worden genomen. Zelfs de iemand van linkspol. Pijnlijke zaak, shit. Daar heb ik het ook over, daar heb ik er ook over. Pijn. Ik heb mijn democratische rechten vol. En die laat ik me niet door de eerste, de beste communist ontnemen. Ik ben niks minder dan een handenvol Hier mevrouw Swaan. Ik ben Nederlands staatsburger. Ik ontdek me niet aan de kiesplicht. Ik betaal als schep belasting, maar wat hier zwaar? Kom, nou joh, ga jij nou niet even in het openbaar verdrag van Rome zitten te verkrachten wil ah. uh, Chef, chef, ik uh, uh, kunt u genoegen nemen met een lichte tik, chef. Een lel, bol. Ik weiger een lel, chef. Moet ik geweld gebruiken, Pol? Uh, liever niet, chef, maar verder dan een lichte tik kan ik niet gaan, chef. Kero zwaar! Ja. Als u even de bril wilt verwijderen, chef. En de ogen sluiten. Het is zo voorbij, chef. Ik doe het met tegenzin, maar... Oh, maak het kort, wil je? Zeer kort, chef. Hier komt die chef. Uh, spoelt u maar even. Sorry, chef. Sorry. Harder dan bedoel. Dat is het nadeel van die zware atletiek training, chef. Je kent je eigen kracht niet meer. Was het zo'n wens, chef? Hoort u me wel, chef? Oh, meneer Beel, Oeh, bent u er nog? Hij is even in gedachten verzonken, denk ik. <lacht> of hij zit even te genieten van zijn rechten van de mens of zo. Oh, uh, mijn hoofd. Zoek mijn hoofd, mijn hoofd. Het staat erop. Was het maar waar, mijn hoofd? Ik mis mijn hoofd, mensen. Ik kan niet met even mijn hoofd aanreiken. Ik hoor. Ik hoor het daar ergens. Kijk even. Zijn ze er? Wie? De Chinezen. Zijn ze er? één? Ja, ik weet toch zeker dat ik een klap van links kreeg. Zet. Waar is mijn... Oh, daar is het alweer. Beetje nog, maar het komt weer terug. Heeft zijn baasje weer gevonden. Trouwhoofd. Altijd geweest. praat nog wat moeilijk. Waar hadden we het over? Ho even. Het zak weer weg. Oh, hier blijven hoofd. Daar is het alweer braaf over, we houden het over lui. Nou, u, uh, u leefde in de merkwaardige veronderstelling dat u mij beledigd had, chef, en toen. Grote, grote, merkwaardige veronderstelling, Paul. Ik zou zeggen dat de feiten me gelijk hebben gegeven. Ja, mijn wang, ik mis toch een wang. Als iemand ergens een wang tegenkomt. Oh, Rindermacht, Rinderwang, let op, let maar op, let maar op. Een vriend dat de vrijwilligers wil morgen. Mijn compagnon, Rinderwang. de wil hij is anders. Zwarte. Ja, die is een schat. Ik zet je even over. Ja, dank je, Hinderwang. Ja, Hinderwang. Geen maar, geef maar. Oh, die zal gisteravond ook genoten hebben hoor, George. Zelf ook links moet je rekenen. Ja, geef dan maar, Biels. Moment zeg, moment. Moment, meneer man. Wat zei jij? Dat George links is? Dat George links? Klap twee, wang twee, Hinderman. Links maar, ook klap twee, wang twee. Wat zei u, meneer man. Ik ben ben een apparaat. Voelt u... Ik sounds exactly the way I